Was dat. En dan nu het spoor terug over Bonifatius. Op 5 juni is het 1250 jaar geleden dat deze missionaris door Friese heidenen bij Dokkum werd vermoord. Zo leren we dat op school. Was dit een ordinaire roofmoord of rekende de Friese af met een fundamentalist die hun heiligdommen vernietigde in naam van God en de paus? Een middeleeuwse crimie in twee delen waarin slechts de afloop vaststaat. Samenstelling analyse van de Groot.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 ...voor het water hier klotsen. Ja. Ik zit hier met Paul Post... ...hoogleraar liturgie en sacramententheologie... ...aan de Theologische Faculteit van Tilburg. We zitten in Dokkum in het park... ...bij de Bonavatius Kapel en de Bonifatiusbron. Ik heb vanochtend even boodschappen gedaan in Dokkum. Wilt u even de microfoon vasthouden? Dan zal ik het u laten zien. <laughs> er waren natuurlijk kaarsen en Bonifatius beelden. Maar. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik ken het, ja. ja. Bonifatius wijn? Ja. Ik zag Bonifatius bier. Ja, ook, ja. ja. ja. Nou, vervolgens, dit zal u, dit zal u aanspreken. Ik draag zelden een stropdas, maar <laughs> uh, dat is een jubileumdas dan, of niet? Nee, toch gewoon, ja. Ja, ja. ja de stad is een stropdas. Ja. ja. Dokken Bonifatius stad. Ja, ja, nee, het is prachtig hè. Ja. Prachtig hè? De middenstand leeft zich helemaal uit. Ja, ja. in wijnrood. Ja. Hij is er ook nog in, in blauw voor de liefhebber. Ja, dat mag natuurlijk niet ontbreken. Ja, ja, het bekende lepeltje. Bonifatius theelepel. Ja. ja. Nou, verder heb ik nog gezien, uh, even denken, een Bonifatius menu. Ja. Bonifatius gebak, maar dat was op. Dan vraag ik me af, is dit een soort verpretparkisering van een heilige? Nou, dat is wel heel herkenbaar. Dat is, hij heeft altijd bij Bedevaart uh, uh, gehoord. Uh, dat zie je bij Maria bedevaartplaatsen of je nou naar Lourdes gaat... of uh, bij Santiago de Compostela zie je dat, bij Jacobus. Dus dat, dat is een, voor mij een teken dat het ook uh, echt een levende bedevaartplaats is. Hoog in het noorden van Friesland ligt Dokkum. De stad waarvan we op de lagere school leerden dat Bonifatius er in 754 vermoord werd. Voor de katholieken van ons land is deze stad een bedevaartsoord... waarin velen van hen één keer per jaar een pelgrimstocht maken... om Bonifatius te eren en zichzelf in hun geloof te versterken. Dit jaar waren het er ongeveer 2000. In de morgenuren begaven de gelovigen zich in een openbare bedentocht... van de markt door de oude stad naar het martelveld... Dat vlakbij de plaats ligt waar, naar men aanneemt, Bonifatius en zijn gezellen gedood werden. In de processie, welke ten slotte door het park trok, werden verschillende reliquieën meegedragen. Daaronder de schedel van Sint Bonifatius, die in de rooms-katholieke kerk van Dokken bewaard wordt. Bonifatius wordt op 5 juni 754 bij Dokkum vermoord... door Friese heidenen tijdens een laffe roofoverval. Zo beschrijft Willibald, de eerste biograaf van Bonifatius... de moord in de Vita, de levensbeschrijving van de heilige missionaris. De Vita wordt in opdracht van de kerk geschreven... enkele jaren na de moord... en heeft het doel Bonifatius nog heiliger te maken dan hij al is... Vanzelfsprekend kun je het met de waarheid dan niet zo nauw nemen als biograaf. Je schrijft een mythe, een legende, die in de loop van de eeuwen verder wordt opgetuigd. Tot er een woud aan waarheden en verzinsels ontstaat. Voor een pelgrim, een echte op een pelgrim, zal ik maar zeggen, een goede katholiek... is het eigenlijk hier in Dokkum een ontzettend complexe situatie. Want je hebt heel veel verschillende plekken waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja, ja, en dan stellen we nog ineens de vraag naar de historische ondergrond. Maar... Nou, anders laten we daar <grijg> eens mee beginnen. Laten we daar eens mee beginnen. Zitten we hier wel goed in Dokkum? Is dit, zeg maar, de plaats Delict? Is Bonifatius hier vermoord? Ja, ik denk dat... dat Nou, niet hier waar we zitten. We zitten hier helemaal verkeerd. Hè? We zitten hier buiten het centrum, maar als we bij de grote kerk zouden zitten, de Martinuskerk op de markt... Eh, ik denk dat er nu zoveel historische, archeologische data zijn dat we op die terp daar... dat dat echt uh, de plek is waar de memoria uh, rond uh, de dood van de 51 of 52, dat weten we ook niet precies, gezellen plaatsgevonden heeft. Hè? Dus daar, daar wijzen denk ik alle gegevens op dat je daar uh, zou moeten zijn dat Martelveld, daar waar is gestorven is, moet daar geweest zijn. Ja, en er zijn ook allerlei overleveringen. We hebben heel veel, dat weet je, Bonavatius is, is goed gedocumenteerd... tot en met brieven en heel veel vita's al heel snel na zijn, zijn dood. Uh, we weten wat er met zijn lichaam gebeurt. Dus wat er allemaal, uh, snap je, dus we weten wat dat betreft, denk ik, dat er veel... Ja, wat is bewijs? Uh, elk jaar komt er wel weer een, een Friese onderzoeker... die zegt dat hij dat de nieuwe plek gevonden heeft... al dan niet met wiggelroeden lopen. Er uh, zijn dus altijd weer nieuwe theorieën dat het weer tien kilometer ten noorden... Ligt ...of ten zuiden, maar ik, ik denk heel veel wijst erop ja, dat die terp, hè, dat is een hele grote terp... ...met later dat kloostercomplex, met ook allerlei vererings uh, die we weten... ...een bron, een, een, een martelveld, hè, wat nog steeds nu geaccentueerd wordt... ...dus dat, dat, dat wijst er allemaal wel op, denk ik. U noemde net de Vita's, uh, de eerste Vita van, uh, van Willibald, uh, daar hebben we net een stuk uit, uh, uit laten horen die zegt helemaal niks over Dokkum. Hè? Die heeft het alleen over de rivier de Borne. Maar daar komt Dokkum helemaal niet in voor. Nee, en het is ook vrij laat. We weten dat lichaam is vrij snel meteen via Utrecht... Uh, teruggebracht of teruggebracht naar uh, Duitsland. Maar uh, het ligt dan voor de hand dat mensen daarna natuurlijk toch... die plek waar het gebeurd is zijn gaan koesteren. Dat is een hele bekende traditie. Ja, en dan later krijg je dan toch... ja, de plaats de lik noemen we dat dan. Maar echt het, het, de plek, en dat, daar gaat men dan naar terug. En dat is Dokkum. Maar waarom fascineert ons dat zo? Nou, dat is altijd wel inderdaad de, de, de plek. Hè? Dat is, tot, tot, dat is ja, oer antropologisch noem ik dat maar. Als, als mensen met een schip vergaan met man en muis... dan, gaan, dan wil men toch als het ware de plek koesteren waar dat gebeurd is. En dat zie je met verkeersdoden, dat zie je met, met nou, uh, uh, in, in Amerika bij rampen en zo. Altijd dat de plek waar het ongeluk gebeurd is, dat wil men markeren. Daar wil men rituelen doen. En dat is juist bij, bij hele bijzondere mensen, bij heiligen. Uh, het graf is, is, is, is, is, de, is de oudste cultusplek. Harry, kom weer van los. De mag dan de plaats delict zijn, de heilige Bonifatius ligt er niet begraven. Die eer komt de Duitse stad Fulda toe. Mijn dames en heren, welkom in de hoofdstad Fulda. Aangezamen dat we de expressie van 87 naar München. Je hebt niks te eisen Fulda ligt in de deelstaat Hessen, 15 kilometer van de voormalige DDR. In 744 te midden van de Saxische heidenen... sticht Bonifatius hier een klooster. Hij schrijft erover aan Paul Zacharias. Er is een bosachtige plek in de woestenij... van de grootste eenzaamheid. Midden tussen de volkeren van ons missiegebied... waar we een klooster gebouwd hebben. Hier heb ik me voorgenomen... om met toestemming van uw devotie... enige tijd... of ook maar een paar dagen... mijn door de ouderdom afgematte lichaam... in stilte te laten rusten. En om het na mijn dood mijn lichaam te laten rusten. Zo. bezoek. Ja. Zo. Goedendag. Goedendag. Graag bekend bekendmaken, overinspector Derrick van de Mordcommissie. Van de Mordcommissie. Ik ben op stap met Paul Berbé, een uh, gelukkig Hollandsprekende gids hier in Voerda. En die uh, neemt me mee naar de belangrijkste plekken die uh, met Bonifatius te maken hebben. En we staan hier op een plein voor de Dom. Het ziet er bepaald niet middeleeuws uit. Nee, je kunt jezelf afvragen wat is er van Bonifatius nu nog in Fulda. En dat is allemaal door barok overdekt kun je zeggen. Ze noemen Fulda ook de barokstad. En de naam Bonifatius komt daar op de, eigenlijk niet in voor. Maar dan kun je wel zeggen dat daar een beetje onzorgvuldig met zijn verleden is omgesprongen. Dat want... kun je wel zeggen, ja. Dat daar is toch ontstaan rond Bonifatius' en klooster? Dat klopt. Waar heeft dat klooster gestaan? Dat klooster dat heeft achter de dom gestaan. Daar gaan we dadelijk nog eventjes naartoe. Oké. Okay. En de dom... Wat dus niet niets anders betekent als bischopskerk... is de opvolger van de kloosterkerk. Het klooster van de Benedictijnen hè, dat door Bonifatius werd opgericht. Dus dit is 440. dus wel de goede plek? We zijn op de goede plek en we komen steeds dichter bij het graf van Bonifatius. Nou, we gaan naar binnen door een hele grote, zware deur. Even paraplu uitschudden. Bewijsstuk 1. Het lijk. Ik neem aan dat dit het hoofdaltaar is. Moeten we een beetje zachtjes praten? Ja, ja, ja. We zijn het graf van Bonifatius nu al op, tot op enkele meters genaderd. We lopen nu nog een stukje verder naar, het, naar achter het altaar. Er is een kijk. brede trap naar beneden. En dan kom je in een kapel... En in die kapel, daar is het graf van Bonifatius. Dit is de plek. Een paal dichterbij uh, kunnen we niet komen. Hè. Er zit een hek voor. En daarachter het graf. Het is een uh, imposant graf. Dat is het eerste wat opvalt, met uh, groot uh, zwart marmer als een soort achtergrond. En er zitten een soort uh, tableaus in, reliefs, met voorstellingen. Mm -hmm. Nou, het hele graf is, denk ik, een wat zou het zijn? Zes meter hoog? Vijf, zes meter? Zes meter hoog, ja. Iets ja. zo. En dan iets van vier meter breed. En hieronder stel ik me voor dat dit het echte graf is. Ja, daar zit de zogenaamde zarkofage in. Hè? De, het, het graf van Bonifatius, waarin zijn dus een stoffelijk overschot, dus begraven ligt. Ligt die hier wel? Uh, ik, in ieder geval kunnen we niet bestrijden dat het absoluut niet het geval is. En wel op grond van de volgende historische feiten. In het jaar 1966 is dat grote altaarstuk waar nu de moord van Bonifatius op staat... ...uit zijn voegen geraakt en is voor een gedeelte hier op het altaar terechtgekomen. En toen moesten ze dat altaar restaureren. En dat heeft me als aanleiding genomen om nu eens te kijken... ...wat zit er nou eigenlijk in die zakelvaag daarin? Want je mag niet zomaar altaren openmaken. Als die gewijd zijn, dan mag je daar niet zomaar in de deksel afhalen. De deksel afhalen zo is het. En toen men de deksel er afnam, je kunt je voorstellen hoe spannend dat moet zijn geweest... toen vond men daarin een eikenhouten kist. En niet zo groot als een, als een grafkist, maar een, een, een kist ongeveer 50 x 50 centimeter. En die kist dateert uit het jaar 1854. Die kist was verzegeld. Mm -hmm. En in die kist heeft men botten gevonden. Die botten heeft men laten onderzoeken door een um, um, geneeskundig, een pathologisch... Uh, laboratorium. En men is tot de volgende conclusie gekomen: dat de beenderen die daarin lagen, veel minder overigens dan, dan de beenderen van een skelet, er waren dus al een heleboel beenderen weg. De beenderen die daarin lagen, dateerden van een man van een, gro een grote lengte, uh, ongeveer 1,85 meter tot 1,95 meter. 95. Een man met een zware botten. En hij is, het is, gaat inderdaad om een, uh, stoffelijke resten die dateren uit de tijd rond 750. Dat klopt dus. Dus op grond daarvan kunnen we niet zeggen... Uh, nee, dat kan, hier is niks van Bonifatius, maar we kunnen ook niet bewijzen... dat het inderdaad de resten van Bonifatius zijn... Hebben ze toen ook iets onderzocht over de doodsoorzaak? De schedel van Bonifatius was er niet bij... We, ze konden wel aan de botten zien dat hij erg geleden moet hebben aan artrose of artritis. Echt ouderdomziekte. Dus in hoge ouderdom is gestorven. Maar je, je zegt dus eigenlijk van, met de oh hier heb je een foto van, oh dat is het kistje. Dat is het kistje. Een pieplijnkistje. Hier wordt het graf opengemaakt in 1966. Dat moet het spannend zijn geweest. Dat moet die mensen die hebben het hart hier in de keel voelen kloppen toen ze dat openmaakten. En hier is het rapport van de arts. Die het goed achten en daarin staat ook tot welke conclusies hij gekomen is. Hij zegt ook met een beetje slag om de arm, het is hem. Deze arts was een wetenschapper en wist heel goed dat hij dat niet mocht zeggen. We, we hebben een plaats delict, Dokkum en een lijk in Fulda. Waterdicht is het niet, maar wel het beste wat we kunnen krijgen... Straks volgen meer mogelijke bewijzen van het Fulda. Nu eerst een andere heikle kwestie. De daders. Oh, hier zijn ze weer nog maar. Werd ik omgebracht in die teters nog bekend? De teter, die hebben we nog niet. Nou, hartje Friesland. Aan de Dokker E, eh, niet zo heel erg ver van Dokkum, sta ik hier met uh, Hans Mol, werkzaam aan de Friese Academie als onderzoeker, maar ook uh, bijzonder hoogleraar. Dan moet ik het wel goed zeggen, Hans. Geschiedenis van de Friese landen. In de middeleeuwen. In de middeleeuwen, ja. in Leiden. Uh, we kijken hier uit over het uh, typisch Fries landschap. Weilanden met schapen. Hier naast ons de dokmerree, het water. Het is allemaal groen, keurig gemaaid al. Is dit nou het landschap zoals Bonifaties dat aantrof toen hij hier kwam? Ja, wij zien hier in de verte ook een paar terpen liggen. Kijk, die boerderijen die we hier vlakbij zien, die hebben natuurlijk in de tijd van Bonifaties niet in die vorm gestaan. En misschien ook nog niet zo dicht bezaaid. Maar op de terpen, daar waren toch wel ja, zeg maar de nodige agrarische bedrijven. De daders van de moord op Bonavati's, die kwamen hier vandaan. Als we de beschrijving van, van Willibald volgen... beschrijft hij ze als beulsknechten, onder andere. Een woedende menigte heidenen. Wie waren deze Friezen eigenlijk? Ja, ja, heidenen waren het natuurlijk zeker. Dus, uh, daar is geen twijfel over mogelijk. U, u sprak net meteen al van moord. Eigenlijk uh, is het geen moord, maar is het gewoon een doodslag. Uh, in die zin dat uh, een moord is in het, uh, ja, het oude Germaanse recht van hele stiekemaffaire. Uh, dat doe je in het donker. En dat wordt dus daarom ook uh, bij wijze van spreken heel veel zwaarder bestraft dan een doodslag, wat je openlijk doet. Dus die doodslag heeft waarschijnlijk ook, uh, en dat wordt ook beschreven door Willy Balt, die, die doodslag vond uh, gewoon plaats, waarschijnlijk in een openlijk treffen, uh, zeg maar, bij uh, het krieken van de dame. Dus met andere woorden, het zal een openbare actie geweest zijn, denk ik, van, uh, van een aantal uh, Vriezen van enige aanzien met hun gevolg. Uh, die zich waarschijnlijk verzetten tegen het rondtrekken van bonificaties en zijn bekeringspogingen die hij ondernam. Uh, dus wat dat betreft, ik vermoed dat toch uh, daar, uh, dat een geleide actie van bovenaf is geweest. En ja, wie moet je daaraan voorstellen? Dat is... Uh, erg lastig met die uh, elite van die, van die dagen, want daar zijn nauwelijks berichten over... behalve dan juist door de ogen en uh, de pen van, uh, van zo iemand als Balt. De voorstellingen die we ervan kunnen zien, hè, bijvoorbeeld latere schilderijen... of, of reliefs, dat, zo, dat soort zaken, laten toch vaak die Friesen zien... als een soort halve wilde met een, een dierenvel om hun middel. Dat klinkt toch heel anders dan wat jij nu vertelt? Ja, kijk, uh, dierenvellen... Kijk, ik denk dat, uh, dat de begeleiders van Bonifaties ook wel dierenvellen om zich heen hadden. Het is maar net zeg maar, hoe je je met een, een bondje kleedt. Uh, dus uh, daar doe je niet veel mee met uh, zoiets. Dat is meer de voorstelling die men uh, in de 19e en 20e eeuw ervan maakte... Uh, om uh, het idee van, uh, van primitieve heidenen uh, weer te geven. Dus uh, dan doe je denken aan de Papuas. Maar als we even daartoe teruggaan van, van het uh, Frisia van die eeuw... Ja, dat is uh, een beetje moeilijk voorstelbaar... Maar, uh, uh, het is een vrij lang gerekt gebied uiteindelijk, uh, Frisia, vanaf uh, Zeeland tot dan Bremen. En uh, er is, we spreken we wel eens van groot Frisia, maar je moet, daar niet voor, je moet je niet voorstellen alsof dat één groot uh, samenhangend rijk is geweest. Uh, dat, dat is verdeeld geweest uh, waarschijnlijk in alle handen afzonderlijke heerschappijtjes. Dus je denkt eigenlijk dat het een redelijk gecoördineerde, uh, van tevoren bedachte actie was van die friezen Dat denk ik wel, ja. ja, ja dat, dat, uh, ik, zou haast zeggen, ik kan er geen twijfel over mogelijk, maar dat, ja. Ja, dat vind ik wel heel voor de hand liggend. Iemand die zeg maar een heilig eik omhakt of een tempel verwoest. Of nou ja, zoals dat dan in die stereotype in die verslagen van de missionarische staat. Ja, die verdient natuurlijk in de ogen van, van de zittende heersers om meteen om zeep te worden geholpen. Omdat hij in feite de godheid tart. Het recht van de streek is op hem toegepast? Ja, dat zou je zou wel kunnen zeggen. Ja. Wijstuk 2. Het boek. Voorstellingen van de moord tonen Bonifatius altijd met een boek boven zijn hoofd. Daarmee weert hij de zwaartslagen van de vijand af. Willibald, de eerste biograaf, rept over geen boek. U snapt het al, dat is er later vast bijbedacht. Maar het is wel te zien in het Dommuseum in Volda. Het verhaal van de dolk door het boek wordt pas bekend op het einde van de tiende eeuw, rond het jaar 975. Van die datum ongeveer dateert een sacramentarium, dat is dus een boek met sacramenten, gebeden, dus met zegenspreuken. En in dat boek vinden we voor de eerste keer een afbeelding van Bonifatius, waarbij hij... Dus als stervend onder, met een dolk in zijn hoofd onder een boek wordt afgebeeld. Dat is het jaar 975. Dan is Bonifatius dus al 125 jaar dood. Misschien hebben ze erbij bedacht voor een mooi dramatisch effect. Dat kan zijn. Van de andere kant is het interessant dat het verhaal van de Dolk in diezelfde eeuw... ook in de tiende eeuw opduikt... maar dan ook weer een beetje vroeger. In het begin van de tiende eeuw... schrijft had, dus een, op, een opvolger van Bonifatius, dat hij het verhaal van het sterven van Bonifatius van een oude vrouw uit Dokkum had gehoord. En die heeft onder Ede verklaard dat ze bij de onthoofding aanwezig is geweest. Dat is natuurlijk een heel nieuw, nieuwe bouwde bewering. En het is bijna te mooi om waar te zijn dat nog zo'n oude vrouw dat he, onder Ede heeft verklaard. Zij vertelde namelijk dat toen Bonifatius door een zwaard verwond zou worden, hij het boek van het heilige evangelie ...op zijn hoofd legde om daaronder de slag op te vangen... ...en aldus in de dood de hulp van God te hebben. Het ziet er spannend uit, een beetje in het donker. In een vitrine liggen hier drie boeken naast elkaar... De boeken van Bonifatius, zoals ze worden genoemd, de staat ook Codex Bonifatianus. Ja, er zijn drie zogenaamde codices Bonifatiani. Dat wil zeggen drie oude handschriften. Waarvan men het als zeer waarschijnlijk acht dat ze uit het bezit van Bonifatius stammen. En een van deze drie boeken is inderdaad het boek met de sneden erin van, het, van de beruchte dolk of het beruchte zwaard. Dit is het boek, kun je zeggen. En volgens de traditie, dus het boek dat hij boven zijn hoofd zou hebben gehad. De Codex Ragindrudis. De naam Ragindrudis ja? verwijst naar een, naar een prinses uit het Frankische Rijk, die de opdracht zou hebben gegeven om dit, uh, dit boekwerk te schrijven. Maar wat dit boek natuurlijk bijzonder maakt, dat zijn is natuurlijk de beschadigingen. Ja? Jawel. Als we de sneden in dit boek proberen te beschrijven... dan zeggen we, als je het openklapt... dan zie je dat er aan de bovenkant door alle perkamentbladen... één hele grote snee gaat. Dat betekent dat als het al veroorzaakt zou zijn door de dolk of door het zwaard... je het boek dus dicht moet hebben gehad... en het dan op je hoofd hebt gehouden. We proberen ons dat voor te stellen dan zou het kunnen zijn dat dat de zwaard zo diep in het boek gekliefd zou zijn... dat het in de lucht gevlogen is, op de grond gevallen is... en dat dan die wilde man aan de onderkant nog een keer twee keer op het boek heeft geslagen. Want aan de onderkant, op alle perkamentbladen, zien we twee snedes. Dan ben ik misschien een beetje naïef... maar ik probeer me dus voor te stellen... hoe Bonifatius dat boek boven zijn hoofd moet hebben gehad... op zo'n manier dat er op deze manier insnedes kunnen ontstaan. Dit dat moet een echte forse zwaardhouw geweest zijn. Ja, mooi, ja. Als we nou over vervalsingen spreken... Dan zou ik zeggen, nou, dat boek dat zou heel goed eens uit die tijd, uit de verzameling van Bonifacius kunnen stammen. Maar ik vind die sneders erin, die vind ik een beetje te mooi. En ik kan me voorstellen dat er hm, een ijverige monnik geweest is in het klooster die het volksgeloof geloof een beetje wilde helpen. En in het geniet met de zwaard aan de gang is geweest. Maar dat mogen we maar zachtjes <laughs> zeggen, hoor. Oké, oké. Hoewel het me schwerfelt hier toe te geven. Dat is misschien een filawa die ik gemaakt hebben. De... Bewijsstuk 3. Het wapen. Dit is ook wel een bijzonder object wat hier staat. Nu staan we voor de reliekhouders die reliquieën van heiligen bevatten. En een aantal ja, mooie, mooie houders zijn allemaal verguld. En in het midden staat een dolk. Hey, grote... Hé, kijk een dolk. Alsjeblieft. De is dat hem? Dat, als er een is, is dit hem. Even kijken we het briefje wat erbij staat. Der legendaire dolk des Bonifatius martiriums, gezeigd. Zie dus je bovenaan staat dat, in rechten... Ah ja, ja, ja, ik zie dat. Ja. Wat staat er nou dus... precies? In, het recht, in de rechterreliefhouder wordt dus de legendarische dolk van het, van het martelaarschap van Bonifatius getoond. Omruimd met resten van het gewaad van de aartsbisschop. Dus ook hier wordt zelfs al gezegd dat het gaat om de legendarische dolk. Hè? Men erkent ook hier al dat het gaat om een, ja, om een cultusobject... dat in de 18e eeuw een rol speelde... maar dat men eigenlijk ook nu niet meer kan um, identificeren als de dolk. Dat zou, hebben ze toen toch ook niet geloofd? Dat kan toch bijna niet? Ik ga er niet van uit dat in de 18e eeuw... De, de kerkelijke elite er echt in heeft geloofd dat dat de dolk was... Bewijsstuk 4, de schedel. We zien een bischopsmijter en daaronder staat een, een, een kistje en daar zit een schedel in. En dat is de schedel van Bonifatius. Wat je zei al, die zat niet in die sarcofaag. In de sarcofaag zitten maar een aantal beenderen, zelfs heel weinig. Het gaat eigenlijk hoofdzakelijk om, eh, om, eh, om botten van de benen van, eh, van, eh, van, eh, van de heiligen. Wat er met de overige de resten van het skelet gebeurd is... dat is gewoon niet te zeggen. In ieder geval is aan te nemen dat ze erg begeerd waren toen der tijd. En daardoor dus ook in alle richtingen zijn verdwenen. Er zit nou zo'n hele schedel daarin. Ja, en ik weet wel waar je nu naar wil kijken. Namelijk om te kijken of dat gat er nu ook in zit. Ik snap het. <lacht> ja, dat toch. Ik wil bewijs zien. Ja. En dan ben je een echt middeleeuws mens als je het bewijs wilt zien... Er is hier vanuit, vanuit onze plek hier niks te zien van een gat in een schedel... of van sporen van een dolk of van een stoot. Het gaat om ja, een schedel zo groot als een struisvogel-ei, zou je kunnen zeggen. Ja. En er staat met gouddraad opgestikt dat het, een, dat het een schedel is van de heilige Bonifatius. aartsbisschop van Mainz, dat was de titel die hij in het jaar 732 kreeg... Ik moet zeggen, ik vind het een gek ding. Ja, dus het klinkt heel oneerbiedig waarschijnlijk, maar het ziet er heel gek uit zo'n Ja, met die bisschopse erop. Je... <laughs> Daar ben ik helemaal met je eens. De complete schedel van Bonifatius. Maar daarvan wordt toch een stuk in dokken bewaard? in de katholieke kerk, Paul Post. Ja. Pastor Paul Verheijen is hier bij ons. Ja. Kunnen we even kijken? Jazeker, ja. Er zijn een paar kleine relieken van Bonifatius... dus een paar botsplinters, zeg maar. En dus een hele belangrijke reliek, dat is de schedel. En dat is een gedeelte van de schedel... want er is een ander gedeelte van de schedel die is in Volda. Is het allemaal, uh, allemaal echt, meneer Post? Ja, dat zijn... Durft u dat nu in niet <laughs> Nou, daar is de plaatselijke pastor. Ja. Maar volgens mij was het zo dat... dat uh, ik weet niet meer precies. Ik dacht in de jaren 40. Maar dat, dat, ja. Dus dat, toen is men gaan kijken van... Hé, hey, uh, we willen daar toch uh, meer uh, van weten. Toen heeft men inderdaad contact opgenomen met Voelda. En heeft gevraagd van... Uh, ja, wat denken jullie uh, daarvan? Met name dan de abt van ja. het uh, klooster daar. En dat was een interessant verhaal. Want die man die zat wat in verlegenheid. Uh, ja, ja. Want die zou eigenlijk... Had die historisch moeten zeggen van... Ja, het kan nooit een stuk van de schedel zijn. Want bij ons is de schedel uh, volledig. Ja. En... Uh, toen heeft hij, als een soort geste ook, heeft toen, uh, een, een reliek uh, uit de schat van Fulda uh, geschonken uh, aan Dokkum. Dat is deze geweest. En men vermoedt dat dat dan een, een van de zeg maar, bijrelieken is, maar niet een uh, reliek van uh, uh, de schedel zelf. Van wie is deze schedel dan? Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik bedoel dat ik... Wie zal mij dat zeggen? Ik bedoel, van, ik denk ook niet dat dat het belangrijkste is. Want dan met de relieken, hè, van of je precies, want je kunt DNA onderzoeken en weet ik wat allemaal gaan doen. Maar ik denk dat voor mensen heel belangrijk is dat je op die manier zo'n heilige dichtbij voelt. En dat dat, dat het wezen van, van de relieken is. En minder de vraag van ja, of het nou precies of dat echt is en wat voor certificaten erbij zitten en zo. Ja, ja, ja. De waarheid omtrent de moord op Bonifatius moet niet gezocht worden in de folkloristische resten die we vandaag de dag nog kunnen zien. Zoveel is duidelijk. Immers, over niks valt met zekerheid te zeggen of het echt is of niet. Nee, voor de waarheid moeten we terug naar de heilige man zelf. Wie was hij? Wat dreef hem? Waarom stelde hij zijn leven in de waagschaal? Volgende week... In Bonifatius. Ik moet unbedingt, unbedingt moet ik wissen, wer dieser Mann wirklich war. Ja, en dat hoort u volgende